Vanwege de gebeurtenissen worden extra maatregelen genomen. Om wat voor maatregelen het gaat, is niet bekend. Inwoners van havensteden in de Verenigde Arabische Emiraten... worden door Iran opgeroepen om te vertrekken. Iran waarschuwt voor nieuwe aanvallen op alle havens. Het leger wil Amerikaanse raketten treffen... die in de havens en dokken in de Emiraten zouden zijn opgeslagen. En zo gaan hem een reactie op de Amerikaanse aanvallen... op het odi eiland Gark voor de kust van Iran... Frankrijk wil vredesonderhandelingen tussen Libanon en Israël organiseren. De Franse president Macron zegt dat hij gisteren heeft gesproken... met onder meer de Libanese president en premier. Die zouden openstaan voor directe gesprekken met Israël. Macron roept verder het Israëlische leger op... om met de aanvallen in Libanon te stoppen. In Zuid-Holland wordt positief gereageerd op de mogelijkheid... om te videobellen met de meldkamer van 112... Sinds vorige maand kunnen mensen met een medisch noodgeval beeld bellen. Het idee is dat er dan een betere inschatting kan worden gemaakt van de ernst van de situatie. Medewerkers van de Ambulance-Dienst Zuid-Holland-Zuid hebben op deze manier tientallen keren zorg verleend. Bij bijvoorbeeld huisartsenposten in het ziekenhuis is dat al langer mogelijk om te videobellen. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Tussendoor ook wat zon. Het is 7 tot 10 graden.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 You may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife Stamper op zaterdag begonnen met een lekkere gouden ouwe. De Talking Heads. Nou ja, de grootste hit van hun natuurlijk, Slippery People. Maar ook deze plaat was uh, lekker destijds once in a lifetime. We draaiden maar als eerste plaat in de tweede uur. En wat gaan we in de tweede uur nog meer doen, De en Pierik? Nou, uh, laten we in de tweede uur ons uh, nog toch even bezighouden... ook met wat nieuwsberichten, de evenementenagenda en... Um, Nee, die komt pas in derde uur natuurlijk. Of niet? Nee, heb ik in ik twee uur. uur. Ik, heb, ik, ik heb het zo moeilijk altijd met die den, drie uur. In derde uur is het dier van de weg. Ja, dat is weer heel wat anders. Dan zijn we alweer een stuk verder. En we gaan natuurlijk, denk ik, ook naar de interviews luisteren... met Benno en uh, de burgemeester. Zeker weten. Apart we gaan eerst elkaar dan. I, maar, ja, maar we gaan is, ook tussendoor gaan we Benno ja bellen. Ook nog. En he, hebben we nog tijd voor muziek eigenlijk? Eigenlijk niet. Nee, hè? we nee. moeten aan één stuk doorgaan. Dus ik hè? zit ook te denken hoe we dit uh, gaan doen. Ja, nou, Ik zou je... gewoon een hele korte ik, nummertjes ik doe, kiezen. Ik doe een korte plaat. Dan heb jij nog nieuwsberichten. doen we plaat en dan Jaap. Als we dat redden. <lacht> ik zie al kijken. Zullen van... we niet eerst Jaap. De... Oh nee, Jaap hebben we net gebeld. Hè? Ja, dat ja, is, is het eind, eind van de tweede helft. Nee, dus is goed, dat is komt goed. helemaal goed. Yes. Dus, uh, lekker blijven luisteren en dan hoor je vanzelf hoe uh, Dolly en ik het uh, vandaag gaan oplossen. Om alles te doen wat hier op de agenda staat. Ja, dat is heel veel, uh, Dolly. Echt uh, hard werk op de zaterdagmiddag. Kansas wilde ik ook nog draaien met die mooie single Dust in the Wind. Ik draai hier bij ZFM. Al 35 jaar ruim, Dolly. Ja, dat gaat maar door, hè? Ja. Het gaat ja, maar door ja, en door, absoluut. gelukkig. Ja. Dus <laughs> kleine naamwijs ging gehad. Maar verder gaat het lekker door. Dat <laughs> zullen we zeggen. Hé, <laughs> hey, uh, ja, Kansas dus en uh, Dust in de Wind. Wat heb jij voor een bericht uh, voor ons? Nou, ik zal even een heel kort berichtje doen. Want we zitten zo vol met alles. Ik ga niet lang uitbreiden. Maar wel zo Ik heb zoiets moois gezien. Want... Uh, kunstenaar Jeanette Althuisius. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een muurschildering in het Zandvoort Museum. Oh! En dat is zo waanzinnig mooi geworden. Het, het, het... Uh uh, dat is dus het Juttersmuseum Museum, weten we allemaal wel. Ja, ja, aan, ja. De, aan de Rotonde, aan de Strandweg. Ja, en dat, dat, dat mooie werk, dat kun je tijdens de openingstijden op woensdag, zaterdag en zondagmiddag bewonderen. Nou, en je bewondert het echt. En, want uh, niet alleen van de gratis toegang word je vrolijk, roepen ze dan in het museum nu. Maar ook van die bijzondere verzameling, spullen. de grappige verhalen en de film natuurlijk. De wilde Noordzee, die in de filmzaal met die fantastische muurschildering te zien is. Dus daar is hij dan ook uh, in het bioscoopgedeelte. Maar, Waanzinnig mooi geworden. Echt een bezoekje waard. De schildering waard om... is uh, waanzinnig. Ja. Het museum is uh, waanzinnig. Heel leuk. Dus ga ja. een keer een kijkje nemen. Jutters Museum hier in Zandvoort. Zometeen uh, het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag met uh, nou, ben Jaap benieuwd. Koper. Ik ben ook heel erg kaarten. benieuwd. Ja, en 1-1. Uh, <laughs> ja. Dus even kijken of er inmiddels alweer gescoord is. Dat houdt Jaap Koper voor ons in de gaten. Tot zo. so glad i'm alive i got this smile on my face cause i open up my eyes i found my way out that place i never thought that i would see the day i could say i'm good i'm good i'm good with that old temptation All the people on the way tried to break me The time I lost that I tossed out that hourglass Right now I ain't thinking about none of that Made amends with the friends that did me wrong Let go of all the hurt I was holding on Took the cards I was dealt and started playing right He found me in the dark and I found the light, oh I was fighting, chasing all the my lows with the wrong highs, oh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 I'm good with the path that I'm walking down No way, no how, I'ma turn around See the good and the bad life handed me The broken road that led me straight to my family Made peace with the broken pieces Finally made my way out the deep end Some days I still can't believe it I'm still living, I'm still breathing Oh, I've been halfway gone Hanging on for my whole life Oh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 Even wat uh, nieuw werk hier uh, bij Sandford op zaterdag. Jelly Roll hoor, ja, met uh, I'm good. Zeggen de spelers van SV Sandford dat ook, uh, Jaap? I'm good? Of valt het een hey, beetje hey. tegen? Ah, het is uh, eerder tegenovergesteld. Het, uh, het, is, de, het is net 1-3 geworden. Want uh, de maker van de Strafschop uh, bij Monnikerdam was ieder En die maakte net ook de derde treffen bij En uh, uh, Net uh, zo'n uh, minuut of zeven voor het einde van, uh, van de wedstrijd. Uh, en even nog een statistiekje melden, de kleinste man van het veld is uh, afgelost, want uh, nu heeft SV Zandvoort een speler ingebracht en die is net een stukje kleiner, dat dus, is uh, Jenen Jutan, maar uh, die is nog net, even, net een stukje kleiner dan die Lucas Reusenaar. Maar dat is even louter voor de, de mensen die graag willen weten over de, de lengte van de spelers. Maar voor de rest, ja, uh, het is uh, jammer. Uh, ik uh, denk dat uh, dit toch wel een beetje de einduitslag uh, zou gaat worden. Uh, als er niks gekke dingen meer gebeurt. Maar uh, hij kwam prompt verloren die, uh, die bal uh, voor de voeten van die aanvaller van Monnikendam uh, terecht. En ja, uh, die uh, zeiden gewoon: je dankjewel. Ik maak er 1-3 van. Hm. Uh, dat is een beetje nu uh, de stand van zaken. Rob. Ja, nou ja, Jaap, ik word er niet blij. Van, want uh, ja, het gaat natuurlijk al weken helemaal niet lekker met de SV Zandvoort. Nee, zal ik je gewoon heel realistisch zeggen. Ze spelen volgend jaar gewoon vierde klasse. Punt. Vierde klasse? En dan kom je uit de tweede klasse? Ja, ja. Ach oh, god. Nou, helaas. Ja, je kan wel eens gelijk hebben. Daar uh, ben ik ook bang voor. Ja. Waar, waar ligt het aan, te, te, te weinig nieuwe instroom? Nee, ik, ik, ik zou het niet weten waar het aan uh, ligt, maar het, uh, het gaat al een tijdje niet goed en uh, er is een paar keer, uh, vorig jaar zijn ze ontsnapt aan uh, degradatie en het jaar daarvoor ging het ook al net aan goed. Maar uh, ja, op een gegeven moment houdt het een keer op, natuurlijk. En uh, nu moet ik even opletten dat er nog misschien nog een klein kansje is. Maar uh, nee, het is, uh, het is en blijft gewoon op dit moment niet echt denderen. Ja, en er zal toch echt wat moeten gaan gebeuren als je hogerop uh, ja, wilt uh, in dat geval. Maar er ging net een kopbal uh, net naast die was uh, gedaan door uh, da Silva, maar ja, daar ging er ook niet in. Uh, en anders had het uh, iets wat dagelijker geweest. Maar goed, het is 1 tegen 3. En we zitten nog één minuut ongeveer voor het einde. En er komt nog een wissel bij uh, Monnikerdam. Dan gaat een uh, speler uh, eruit en dan uh, is het uh, klaar. Nou, mocht, uh, mocht je nog wat te melden hebben, Jaap, verder... dan kan je altijd uh, bereiken, hè, dat ja, weet je. Ja, dat zal ik doen. Dus oké, okay, dankjewel je hey, wel, Jaap, voor uh, goed, ditmaal. En uh, de volgende keer weer beter voor uh, SV Zandvoort lekkere muziek en uh, ja deze plaat heb ik al een hele tijd niet meer gedraaid uh, dus hier komt hij aan de single van uh, Laura Pausini. Marcos Linden dat vuoi no mu ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui e un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco e il voto, Marco un dentro me. È dolce suo respiro fra i pensieri miei, distanze non mi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nasconti come me, scuci gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Forte a te il cuscino e piangi, e non lo sai meer altro male ti farà, La solitudine, maar tu nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai se coni we In la solitudine. Soli ja, daar ga je weer... Struik, la solitudine. Ja, zoiets, ja. diner. Ja. Dus, nou, we gaan eens even kijken... waar uh, onze collega Benno Veuge uithangt. Benno, waar ben je nu? Ja, hierop was ik toch laatst op het station van Haarlem... en daar ontdekte ik tussen perron 3 en 6... het museum Mutik. Tenminste, dat stond op een bord... En nieuwsgierig als ik ben, ben ik toen even naar binnen gelopen... en raakte aan het praten met Robert van Rijn, de museumdirecteur. Mijn eerste vraag aan hem was natuurlijk, waar staat MUTEC voor? Ja, MUTEC is een, uh, is een afkorting, of eigenlijk om precies te zijn, een, een acroniem... voor uh, museum voor toegepaste Europese kunst. Ja. Oftewel MUTEC. Ja. En wat is, uh, wij in Zandvoort hebben uh, heel veel kunst... En dat wordt gewoon door mensen gemaakt. Maar wat is toegepaste kunst? Nou, het is heel leuk dat je dat vraagt, uh, uh, Benno. Uh, toegepaste kunst is, vind ik zelf, de leukste kunstvorm die er is. Uh, dat is een kunstvorm met een praktische functie. Dus kortom, uh, dat kunnen meubels zijn, dat kunnen sieraden zijn. Het kan uh, serviezen zijn, verlichting, ook architectuur, gebouw is ook een vorm van toegepaste kunst. Kortom eigenlijk alle kunstvormen die we eigenlijk gebruiken in het dagelijks leven. Het is dus alleen bijvoorbeeld de beeldende kunst, dat zijn schilderijen en beelden, die vallen er niet onder de toegepaste kunst. Nee, daar kan je ook niks mee hè, daar dan alleen maar naar kijken. Ja, precies. Ja. Uh, dus dat is toegepaste kunst. Ja. Ja. Kan je station Haarlem eigenlijk ook uh, toegepaste kunst noemen? Want je zit, zeker. In, je zit nu in wachtkamer 2. Ja, en, um... zeker. We zitten in de oude tweede klas wachtkamer. Ja. Zeker. Het is, uh, station Haarlem is, is, is zeker een prachtig voorbeeld van, van toegepaste kunst. En uh, het leuke is dat de, degene, de architecten die uh, station Haarlem ontworpen hebben, die uh, waren veelzijdig. En uh, die ontwierpen meer dan, dan alleen uh, stations of andere gebouwen. Maar ook uh, meubels en hele interieurs. Oké. Okay. Okay. Um, um, um, noem maar op. Ja, dat is het leuke is van... Het station Haarlem heeft natuurlijk meerdere architecten gehad. De bekendste is natuurlijk Dirk Margadant, die we kennen ook van, uh, van Holland Spoor. Hij was uh, in dienst gekomen uh, uh, voor de Hollands IJzeren Spoormaatschappij om stations te ontwerpen. En afhankelijk was hij, uh, heel erg door, hij had een polytechnische school gedaan in, in Delft. En hij was daar heel erg beïnvloed door de neorenaissance die eind 19e eeuw uh, gaande was. Um, en daarom zijn ze in eerste station, bijvoorbeeld in Holland Spoor, dat is echt in de hele neo-Renaissance-stijl. Uh, maar Haarlem is, inderdaad, wordt inderdaad wel gezien als het hoogtepunt en dat is eigenlijk het, uh, ja, het enige station in Nederland um, dat in art nouveau arts-en-craft-stijl is, is gebouwd. En eh, daarmee neemt het Margendand ook enorm afscheid van, van zijn neo-Renaissance-stijl. Ja, ja. uh, en is die... station Zandvoort, dat is toch ook een oud stationnetje? Ja, is ook van Dirk Margadant. Oh ja? Ja, oké. Okay. Zandvoort ja. Zuid ook, Bloemendaal ook. Okay. Al die stations van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij. Uh, uh, althans niet allemaal, maar veel van hen zijn door hen ontworpen. Zal ja. die monnen werken daarna he, hebben gehad? Ja, ontzettend. Die ja. zaten nu aan de tekentafel. Maar goed, ja. Dirk Magadant was er één van. En de ander, om terug te komen, was Jacques van der Bos, En die had samen met Berlage, de bekende architect, ontwerpbureau... Uh, uh, het binnenhuis, hmm. uh, dat was gevestigd in de Raadhuis-Saas in Amsterdam. En naast het ontwerp van interieurs en gebouwen uh, ontwierpen ze ook meubels, viezen en andere uh, gebruiksgoed ja. in een toen- destijds uh, moderne stijl. Oh, wat leuk, ja. zeg. Um, ja. Dus eigenlijk is dit een hele handige plek voor uh, toegepaste kunst, in toegepaste kunst. Ja, precies. Het is een, het is een, prachtig, het is een prachtig pand dat we allemaal ja. kennen. En het leuke is, t, ja, zoals vele zandwoorders en andere mensen in deze omgeving willen weten, dat het jaren leeg gestaan heeft. Ja. En uh, ja, dat dus we allemaal weten. Leegstand betekent achteruitgang ja. uh, voor zijn monumenten. Dus zag je dat ook toen je hier begon ja. eigenlijk? Ja, waar ja, waar was, zag je dat aan? Nou, het, het, was, het, was, het, was, het was een hele slechte staat. Hmm. Dus NS heeft er enorm veel werk aan gedaan om het, uh, om het helemaal te restaureren. Daar hebben ze echt uh, kapitalen in geïnvesteerd. In dus NS was je goed gezind, hè, begreep ik. Ja, ja klopt. Het, is, uh, ja, het was heel erg mooi. NS is natuurlijk een, uh, is natuurlijk, uh, een bedrijf wat in 100%... ...in handen is van de Nederlandse staat. Ja. En euh, nou ja, zoals euh, binnen de overheid is het zo dus dat de overheid moet voor iedereen zijn. En dat, dat moet ook zo. En daarom moeten ook alle bezittingen van de overheid euh, ja als het ware euh, voor iedereen zijn. En ook NS. En NS had daar dus de opdracht mee gekregen vanuit daaruit... ...om meer maatschappelijke en culturele initiatieven in rondom de stations... Uh, mogelijk te maken. Ja, ja, ja. En uh, deze ruimte stond leeg. En dit paste, dit, dit idee van een, uh, een toegepaste kunstmuseum. paste perfect in dat, in dat plaatje, in die opdracht die zij hadden meegekregen van het, uh, van het Rijk. Ja. En op die manier heeft dit kunnen slagen. En nog een ander leuk iets is dat Haarlem. ja, dat kan niemand meer herinneren, wat niemand meer is in leven uit die tijd. 100 jaar geleden heeft Haarlem 50 jaar lang een toegepaste kunstmuseum gehad. Dat oh. zat in het, oude provincie, in het huidige provinciehuis. Wel gelegen. Dus dat heeft... wel gelegen. Pavillon, wel, Aan wel gelegen. Aan de dreef. Aan de dreef, precies. Oh ja? Okay. Ja, dat heeft Van 1877 tot 1927 heeft daar een. Uh... Een, ...een toegepaste kunstmuseum gezeten. Het leuke detail is dat Rietveld voor het eerst zijn beroemde stoel daar heeft geëxposeerd. Dus ja, er zit een, er zit een hele leuke historie aan vast. Ja, maar goed, ja. daar gaan we het nu niet over hebben. We nee, zijn we nee. het nog wel even kwijt. Ja, maar ja. daarom is het heel erg leuk dat het weer... ...na 100 jaar weer terug is in Haarlem. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat, dat is inderdaad duidelijk. Um, want ja, je slingert allerlei historische feiten uh, ja. ons om de oren. Ja. Um, want... Uh, dat vond ik eigenlijk wel, dat, dat las ik in, in het NRC. Je bent van, even kijken, MVBO, VB, VMBO. Hè, ik ja. Even kijken, VMBO. Ja, ik heb hier gewoon in Haarlem op het VMBO op de Palismavo gezeten. Ja, ja. maar ja. uiteindelijk ben je academisch geschoold historicus. Ja. Dat, ja. Dat, dat is toch een enorme tegenstelling? Ja, ja dat is een enorme tegenstelling en het was ook een enorme weg um, om daar te komen. Je hebt er twaalf jaar over gedaan, begreep ik. Uh, over het hele museum zelf. Uh, nee, nee, over je opleiding. Over de opleiding, of, om, even kijken. Om historicus te worden. Uh, uh, ja, want ik heb er vanaf, vanaf mijn eindexamen... vmbo ik heb er inderdaad elf jaar over gedaan. Ja. Tjonge ja. jonge, nou respect hoor, Robert. Want ik ja. bedoel, dat, dat is nogal een weg. Want je gaat dan naar het VMBO naar de HAVO, MAVO, weet ik veel ja, allemaal. Ja, de HAVO, ja. Ja, ja. En dan naar de universiteit. Hè. Ja, ja. Dus ja. euh, nou, ik vind dat, een, een, dat je een prachtig voorbeeld daarin bent voor vele jongens en meisjes. Hè. Ja, ja er, waar waren Willis is is een weg. Ja. En daarnaast ben ik, heb ik ook nog in de tussentijd getimmerd aan dit, uh, aan dit museum. Ja, wat zat er al jong in? Het zat er al jong in, he, al jong in vanaf ja. mijn 16e. Ja, ja. Dat, ik dit, uh, nou, dat me dat opviel dat we in Nederland dus geen specifiek museum voor de toegepaste kunst hebben. Terwijl het wel een van misschien de belangrijkste kunstvormen uh, is die, die er zijn. En uh, in andere landen zijn er hele grote musea aangeweid. En wij in Nederland uh, hebben niks specifieks. Uh, uh, uh, we hebben er geen specifiek museum voor. Er lenen wel hele mooie deelcollecties in, in andere musea. Maar het meeste daarvan is van Nederlandse herkomst. Uh, en uh, dat, dat voert ook niet de hoofdmoot, snap ik ook wel. Dus het musea trekken natuurlijk veel meer uh, bezoekers met, uh, met hun beeldende kunst die ze hebben. Ja. Dus uh, dat krijgt altijd prominente plek. Okay. Maar... Uh, uh, maar dus daarom dacht ik het met dit museum, dat het goed is dat het een, als het ware een, uh, een compleet overzicht geeft van de moderne tijd. En de moderne tijd begint zo binnen de 19e eeuw. En dat in plaats van Nederland ook uh, objecten uit Frankrijk, Duitsland, uh, Italië, Spanje, Engeland, kortom zo'n beetje heel Europa, ieder land dat wat noemenswaardigheid voortgebracht, met een aantal objecten uh, representeren. Mm. En daarom hebben we, nu een, hebben we nu een, heel bijzonder is dat we nu een overzicht en toonstelling hebben van 120 jaar uh, toegepaste kunst. Zo! En... Maar ja, bekend. Uh, Uit ja. heel Europa. Uit heel Europa, ja. Ja, van echt er staan in Italië zo'n 585 objecten opgesteld. Dus mensen zijn wel even zoet. Oh. En, uh, ja, ja, ja. En uh, ja, um, ja, misschien zullen mensen natuurlijk een beetje zeggen wat een beetje vaag is. Misschien toegepaste kunst. Maar bijvoorbeeld Art Nouveau en Art Deco zijn uitgerekte uh, kunststromingen um, uh, binnen de toegepaste kunst. En dat zijn ook kunststromingen waar we ook heel veel van hier hebben. Van, mm. uh, ja, van, uh, van, van hele goede kwaliteit. Ja, ja, ja. Wat ja, ja. leuk zeg. Um, ja. Ja, ik zit even te denken, hoe, hoe ben je er in godsnaam allemaal aangekomen? Dat is toch een enorme zoekerij, moet dat geweest zijn? Ja, dat is, dat is 13 jaar een, een, een enorme zoekerij geweest, langs allerlei markten... Marktplaatsen, weet ik het allemaal... Uh, op allerlei afgelegen plekken. Nou, je denkt van, waar kom ik nou terecht? Ja, uh, ja en hopen dat dat toch nog een, nog een bijzonder stuk... Uh, of althans um, ja, een kunsthistorisch interessant stuk uh, opduikt. Mm. Uh, nou, Is was... je dat wel zo voorkomen? Ja, nou, eigenlijk daar bestaat dit hele museum van. Ook, ja. Niet dat dat iedere keer raak was, hoor, daar niet. Maar oh. dat, dat, dat, dat, dat komt regelmatig voor. Op die manier kon ik als student met voor enkele tientjes... Uh, ja, ze een bijzonder aan een bijzonder stuk komen... En uh, ja, altijd uh, dat, uh, dat opzij gezet voor dit museum. En van NS was zo vriendelijk om mij nog een jaar de gelegenheid te geven om fondsen en subsidies te werven. En ja, toen ben ik begonnen met werven. Toen ben ik naar de Europese Unie gegaan om daar subsidie aan te vragen. Dat is wonder boven wonder gelukt. Omdat wij natuurlijk het, ja, als het ware ook een onderdeel zijn van de Europese geschiedenis. En op grond daarvan hebben we subsidie gekregen en heel veel andere fondsen. En eh, ik heb verder ook een, inderdaad een bestuur moeten samenstellen. Ik heb onder andere Martijn Akkemel van tussen Kussie Kitsch. Die vond het een heel leuk project. En nou ja, ook belangrijk dat er een museum komt voor de toegepaste kunst. Uh, ja, Die heb ik ook zo gekregen om in het, om in het bestuur uh, van dit museum uh, te gaan zitten. En op die manier hebben we... Een mooie verzameling van mensen met expertise hm. die dit museum een warm hart toe dragen. Ja. Oké, okay, we gaan naar muziek en dan uh, praten we zo verder. Zeker, dat gaan we doen uh, Benno. En uh, we hebben weer uh, leuke muziek uh, klaarstaan. Wat dacht je van deze plaat uit de jaren 80? Ja, het was altijd lekker. Hè? De muziek van uh, Whitney Houston. Daar werden we vrolijk van. Hier is Love Will Save The Day. the test. You try so hard to make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's a common situation, even though you feel abandoned and alone. We'll Wat het heeft, het weer gehad, hè? Hagelbuien en uh, regen. En, uh, maar ook de zon, wat die uh, laat zich uh, nu even lekker zien. Hier uh, boven de studio aan de tolweg 10a. En daar zijn we weer blij mee. En dan in Haarlem hangen we op dit moment de donkere wolken. Dus uh, daar zal het waarschijnlijk wel uh, regenen. We gaan weer naar Haarlem toe, naar Benno Veugen. Hoi Rob, ja, daar ben ik weer. En we gaan weer praten over Museum Mutek, waar Robert van Rijn de museumdirecteur van is. En dat is allemaal gesitueerd op het station van Haarlem. Naast het unieke van dit museum is Robert ook uniek, omdat hij met zijn 30 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland is. Maar we gaan door. 2026 is het internationale jaar van de vrijwilliger. Museum Mutek vraagt ook vrijwilligers. En daar heb ik het uh, nog natuurlijk wel een paar vragen over. Uh, Robert, jij wil ook voor je museum, staat netjes op de website, vrijwilligers gevraagd. Ja, klopt. En, en dit is natuurlijk een uniek museum. Want Mutek, uh, een museum in een station. Dat, dat heb je nergens in Europa. Nergens in Europa. Nee, nee. Dus nee. je moet het buiten Europa zoeken als je dat nog eens een keer... Zou me ja, misnijken. ja. willen. kijk. Uh, Weet je dan waar? Uh, uh, nee, maar goed, je kan nooit de hele wereld uh, nee, uh, uh, verifiëren. Maar ik heb, ik heb wel, nou ja, uh, gekeken in, in Europa of ik iets uh, een museum kon vinden in een station waar nog, uh, nou ja, de trein hebben spreken nog uh, om je heen razen. Nou ja, uh, ik, ik las 42.000 ja. mensen per dag he, die op ja, het station hangen. Ja, dat is ja, nogal wat. Uh. Dat, dat is nogal wat. Ja. ja. Ja, en uh, uh, klopt, dat, dat is inderdaad nog wat. Maar ik heb nergens gevonden een, een, een museum dat zich uh, bezighoudt met een vorm van kunst dan ook. Ja. Er zijn wel wat musea hier in Europa in stations, maar die hebben altijd met spoor uh, van doen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Spoorwegmuseum. Ja, precies, ja. precies. Uh, uh, en uh, ja, Mutec, Mutec niet. Dus dat betreft is het, uh, is het uniek. Ja. Maar ja, inderdaad, uh, ja, ook wij zoeken vrijwilligers zijn natuurlijk nog een, een nieuw museum. We moeten ons nog helemaal onze, onze, uh, uh, uh, heel veel doen aan de publiciteit. We moeten ja. onze naam nog uh, bekendheid geven. En uh, ja, wij kunnen het ook niet alleen. Dus um, ja, we zijn uh, ja, op zoek naar mensen die het leuk en warm hart toe dragen. En die het leuk vinden dat hun station uh, ook weer een mooie invulling uh, heeft. En uh, dat er weer wat mee uh, gebeurt. Ja. Um, ja. Toen, toen, toen ik het las, toen had ik zoiets ja. van... Um, is, het, is het niet uh, lastig voor een vrijwilliger? Want uh, ja, wie heeft er nou eigenlijk verstand van toegepaste kunst? Je, als je hier staat, aan een prachtige uh, toog... Of Bali, uh, geef het ja. een naam, dan en er komt iemand binnen, ja. uh, dan, dan moet je er misschien wat over kunnen vertellen. Maar is, is die kennis noodzakelijk uh, om vrijwilliger te zijn? Is, is, is die kennis niet, niet, niet noodzakelijk? Het is gewoon mensen, Het belangrijkste is gewoon dat mensen hebben die het gewoon, uh, ja, die die gewoon uh, uh, nee, die, die gewoon uh, uh, enthousiast voor zijn uh, en uh, inderdaad. Als ze het leuk vullen, ik heb, um, um, wil ik het ze graag uh, het, het, het een en ander bijbrengen, ze leren. Ik heb ook een, uh, een opzet gemaakt waardoor ze gemakkelijk wat in het onderwerp, uh, als ze het interesse hebben, verdiepen. Maar het is niet vooraf een, een voorwaarde of zo om hier aan te gaan Iedereen die het leuk vindt om hier een steentje aan bij te dragen, dat we, dit, uh, dat we nou ja, het station een leuke invulling kunnen blijven geven, uh, is uh, ja, uh, van harte welkom ja, ja. Uh, Wat verlang je van de mensen? Wat verlang van de mensen? Ja, ik, ik, uh, ik verlang uh, inderdaad gewoon inzet, uh, betrokkenheid. En dat ze het leuk vinden om uh, minimaal drie uurtjes in de week uh, uh, ja, uh, wat voor Mutec uh, te doen. Het zij als Bali werken, het zij ander werk we hebben ook nog heel veel werk met de museumregistratie Dat moet gebeuren misschien vinden andere mensen het leuk om wat met de marketing en de publiciteit te doen oh, ja. uh, kortom uh, uh, of misschien ook wat meer technische zaken rondom het museum kortom Zoals? alles uh, ja, ik had ook bijvoorbeeld iemand die, die zich heel erg leuk vond, uh, um, die heel goed is in meubelrestauratie, oh, ja. bijvoorbeeld. Oh leuk. Dus, ja, leuk ja. ja. Uh, iedereen is welkom om zijn expertise te, te delen, als hij of zij dat, uh, dat wil. Moet je dat ook met de swiffer zo afstoffen, die uh, al die toegepakt, uh, die, want het die, ja. is veel glas hè, hier dus, maar ja, ja, het ja. is toch ja. heel eng? dat is toch uh... Nou ja, het meeste glaswerk staat in de vitrines, dus oh. uh, dat, uh, dat zal oh, wel meevallen. dan wordt die zo gauw stoffig? Nee, niet zo gauw, nee. Uh, dus uh uh, nee, op het algemeen uh, gaat dat, uh, to, thans, tot nog toe, zijn er geen uh, objecten gesneuveld hier. Oh, okay. <laughs> ja, kan altijd nog, maar ja, uh, tentoonstellen is altijd een risico dat je, dat ja? je meebrengt. Ja. Ben je wel eens wat kwijtgeraakt daardoor? Uh, uh, nee, nee, nog niet, maar oh. gewoon is algemeenheid. Maar ja, het is gewoon iets... Je calculeert iets... het wel in, blijkbaar. Ja, ja het, is, het is iets wat tentoonstellen moet, moet want anders heeft het museum helemaal geen bestaansrecht. Ja, ja, ja. Nee. Is het een wisselende tentoonstelling Ja, eigenlijk? Okay. ja, eigenlijk? Ja, we gaan, uh, dat is het leuke. We gaan, uh, laten we dit nu even... Uh, staan omdat mensen natuurlijk heel mensen het nog niet gezien hebben ja. uh, en uh, maar we gaan inderdaad uh, daarom is het bijzonder dat we nu een overzicht hebben want dat gaan we um, um, wel uh, uh, volgend jaar in het depot zetten en dan gaan we over op thema tentoonstellingen oh leuk oké ja. oké okay, okay. ja. Dus we gaan nog veel van je horen en, ja. en in april heb je dacht ik ook iets bijzonders ja dan gaan we een uh, tentoonstelling organiseren over uh, 120 jaar spoorweg Oh, oké. Okay. Spoorweg posters, ja. Het is natuurlijk ontzettend leuk hier op dat station om nou, het in... deze plek te doen. Van posters weten wij in Zandvoort alles van. Want ja, ja de racerij heeft natuurlijk ook altijd posters gehad. Uh... Zeker, zeker. En, en we hebben ook hele mooie van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij met de ja. strand van Zandvoort erop. Oh ja? Dus okay. die hebben hier oorspronkelijk ooit, uh, ooit gehangen in het uh, begin uh, zo rond 1910. Okay. Dus dat is heel leuk, die komen weer terug. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. En, en wanneer vanaf april kunnen de mensen dat zien hier? Uh, ja, zo, vanaf half april. Half ja. april, ook. Okay, okay. Maar ik zou zeggen, uh, de website uh, mutekmuseum.nl uh, uh, in de gaten houden daarvoor. Ja. Ja. Nog even terug naar, naar de uh, vrijwilligers. Uh, is iedereen welkom? Maakt het niet uit wat voor leeftijd je hebt? Nee, dat maakt niet uit. Uh, wij hebben uh, onze leeftijdscategorie zitten van 24 uh, tot en met 77. Dus uh, het, maakt, het maakt totaal uh, niet uit. Ja. Nee, iedereen is welkom. Oh ja. Ja. ja. Wij senioren voelen ons al snel gediscrimineerd. Hè. Je komt al niet meer aan, je werk als, uh, aan het werk als je 58 bent. Uh, maar in een museum ben je van harte welkom. Ja, Heel hoor. Uh, um, nou ja, moet je ook bijvoorbeeld... Uh, uh, Engels kunnen spreken, vloeiend? Uh, nou, vloeiend niet, maar wel, maar wel iets dat is inderdaad wel handig. Want we hebben inderdaad ook wel wat toeristen. Uh, dus uh, ja, voor hen is het wel handig als we dat uh, als enige... Ja, de de buitenlandse toeristen weten je wel te vinden? Uh, ja, gewoon, gewoon uh, per toeval. Met oh, ja. Rijnstoel wachten van wat is dit? Ze zijn ja. op doorreis. en denken, ja. hé... Hey. Ja. Waar komen we nou terecht? Ja. Hey, dat is leuk. Daar blijven we nog eventjes. Wat ja, ja. Hoe ja, ja, ja, ja. ja. ja. kost het eigenlijk om binnen te komen bij Mutek? Nou ja, het vervelende is dat, dat hebben alle nieuwe musea, dat uh, wat bestaat pas net, dat ze nog niet uh, aangesloten zijn bij die museumkaart. Dat is een procedure van een jaar. Okay. Dus uh, dat, is, dat is wel jammer, want we zouden graag iedereen met de museumkaart gewoon uh, gratis binnen laten, maar dat, dat gaat helaas niet. Ja. Dus uh, in plaats daarvan uh, geven ze korting en dat is het 7,5 euro. Ja, ja, met de museumkaart. Ja. Oké. Okay. Ja. En, uh, en, en heb je geen kaart, dan is het 12 of zo? Dat is het een tientje. Tientje. Oh, ja. Ja, okay. nou ja, het is verveeld. Maar als je het vergelijkt met de andere musea valt het wel mee. Ja, ik ja, denk ja. het wel. Ja. En die, wanneer is Mutec eigenlijk open? Want je bent niet alle dagen open. Nee, we zijn, de meeste musea zijn, uh, zijn eigenlijk alle dagen open... maar de maandag niet. En wij zijn uh, maandag en dinsdag gesloten... en zijn van woensdag tot en met uh, zondag... gewoon 11 tot 5 reguliere museumtijden geopend. Ja, ja. Misschien als veel vrijwilligers. Uh, ...meer verwelings hebben dat we dat uh, wat gaan uitbreiden. Ja. Maar dat moeten we nog even uh, bekijken. Ja, precies. Want je hebt het al een paar keer genoemd. Uh, we zijn net open, maar sinds wanneer ben je open? Uh, sinds oktober. Vorig jaar? Ja. Oké. Okay. Ja, want uh, dat had ik niet uh, even uh, helder. Maar uh, Maarten van Rossum die heeft het geopend. Hè? Die heeft het ja. lintje doorgeknipt. Uh, waarom de, de oude moppel komt? Ja, dat was omdat ik uh, uh, ja, zelf uh, wel fan van Maarten was, mm. ben. En uh, hij, uh, hij had dit. Uh, hij heeft hij dit uh, uh, draagt dit station heel erg een warm hart toe. Hij is oh. fan van dit station. Oh, ja? oh. Dus ik dacht, nou, dat is leuk om, om hem te vragen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Maar uh, dat wist jij door toevallig. Uh, ja, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Alleen uh, ja, ik heb toen in, in die periode daarna niet zoveel publiciteit gedaan, want ik was gewoon zo uitgeput uh, mm. van dit uh, op poten te krijgen. En nou ja, ook het verlies van mijn moeder erbij. Ja. Dus uh, dat ik het nu. Uh, uh, nou ja, wat meer uh, met de publiciteit bezig gaat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En laatste vraag over de, de vrijwilligers. Um, stel, uh, ik kom hier, uh, ik meld mij aan en ik word vrijwilliger, maar ik zet me in. Maar wat heb jij dan te bieden? Wat wij te bieden hebben. Ja, we hebben een... Natuurlijk, nou ja, Het is natuurlijk een hele leuke... Uh, of tenminste vinden de vrijwilligers die we nu hebben een erg leuke werk. Oh, je hebt al vrijwilligers? Ja, tuurlijk. We hebben, we hebben er al twaalf. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, ze vinden het een um, um, een erg leuke werkomgeving hier. Uh, ja, ze vinden dat er een fijne sfeer hangt. Uh, ja, het leuke is, uh, uh, ze komen met uh, uh, ja, interessante mensen in, in aanraking uh, ja, en het is, leuke, ja, het is ook natuurlijk heel erg leuk om, om helemaal bij de beginfase van een museum te staan en mee te denken, dat doen uh, mijn verwilligers, onze verwilligers ook, uh, heel erg met hoe gaan, kunnen we het gaan promoten, wat uh, zou nog handig zijn, wat zijn leuke activiteiten om eromheen te doen. Dus uh, ja, het is ook een plek waar, waar, waar je enige creativiteit kwijt kunt. Ja. Nou. Ik zou zeggen, ga, ga kijken. Je nemen daar uh, in uh, Haarlem. In het uh, station Haarlem, uh, uh, wachtkamer klasse 2. Daar, uh, daar is deze museum uh, gevestigd, uh, Dolly. Grappig, hè? Ik vind, ja. dat, ik vind zo apart, nou, het zo apart. Het is ook mooi. Weet je wat ik nog in één keer... Hè, tijdens dat interview zat ik eraan te denken. Ja. Op een gegeven moment had je een geweldig uh, initiatief. Dat was ook op het station... Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Swingstation. Met dat dansen. Met dat dansen. Ja, natuurlijk. Dat was ja. hartstikke leuk, Dat was man. zo leuk. En al die, het was zo, elke vrijdagavond zat het echt bommetje vol ja. daar op het station. En die ouderen hadden... Nou, ouderen, moet je mij horen. Een beetje mijn leeftijd. Die ja. hadden dan een plekje om, uh, om hun eieren kwijt uh, te kunnen. Ja, ja, maar het is toch helemaal geweldig. En ik Zeker. vind het zo goed dat de bibliotheek daar zit. En die, die erg veel organiseert met uh, schrijvers die komen vertellen en doen. En uh, hartstikke leuk. Ja, maar het is ook een uniek gebouw natuurlijk. Dus, uh, nou, trouwens, vandaag is geloof ik ook... Uh, zijn er twee belangrijke schrijvers in uh, Heemstede bij de Blokker uh, uh, boekenwinkel? Oké, okay, ja, die is ook altijd uh, actief. Ja, er zijn vandaag twee hele belangrijke... Uh, ook de, de schrijver van het uh, Boekenweekgeschenk. Die is er uh, vanaf... Oh, die is er nu. Nou ja, te laat. Sorry, mensen. <lacht> Oké, okay, dankjewel, Dolly. Nou, yes. straks uh, nog even de evenementen. Maar eerst gaan we eens even terug uh, in Om. de tijd. Huh? Uh, uh, oh... <lacht> Aan. Had de slagersjongen nog een para para? De metselaar kon zingend op de steiger staan De welkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan Hilversum drie stond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem op elke stijl klonken bleef van Paljas Jeruzalem. Had een eigen aria voor sprot, voor haring, voor broenja. Zelfs in fabrieken klonk van overal. Toch weer een liedje door de grote haard. Heel vastsomdriep stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke klonken die van Paul of Jeruzalem.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 Vrie stond nog niet. Maar ieder al zijn eigen stem. Op elk stein dronken we. Van Paljasoep. Ja, uit de tijd dat Hilversoepri nog niet bestond. Nou, dat is een hele tijd geleden, Dolly. Echt waar, hè? Ja, Herman ja, van Veen ja. blijft een leuke zin om te draaien hier uh, nou, op de zaterdagmiddag. We, hebben, ja, we zijn een beetje, een beetje over tijd, uh, zeg maar. Nou, jij liever dan niet. <laughs> nee, hè? <he. laughs> maar uh, ja, het is half vier geweest. We gaan evenementen doen, zo uh, zes voor vier. Zes voor vier? Moet ik in zes minuten al die evenementen opnemen? Nou, het liefst, je laat wel uh, het voor me het liefst in drie minuten, he, want ik wil nog een plaat draaien. kom je maar assisteren, je hebt zes minuten. <laughs> nou, <laughs> nou oké. Okay. Okay. De evenementen in Zandvoort. Ik ga proberen snel te praten. Tijdens het hemelvaartsweekend van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 mei... vormt Zandvoort het decor van Festival Vloed. Lokale verhalen worden vertaald naar kunst, muziek, theater en dans... op iconische plekken in het dorp en midden in de Zandvoortse duinen. Maar Vloed is geen doorsnee-festival... maar een culturele ontdekkingstocht voor jong en oud. Kunst beleef je hier niet alleen vanaf een stoel, maar juist onderweg. Festival Vloed is een nieuw jaarlijks cultureel festival in Zandvoort... dat voor het eerst plaatsvindt dus, wat ik al zei, tijdens het Hemelvaartsweekend. En het combineert kunst, muziek, theater, dans... op bijzondere binnen- en buitenlocaties in het dorp en de Zandvoortse duinen. Nou, ze hebben uh, uh, overdag, zoals s avonds, uh, hebben ze allerlei leuke dingen uh, um, georganiseerd. Dus je kunt... Alle dagen, de hele dag, overdag en 's avonds kun je je vermaken. Dus ik zoek even alles op op internet en dan zie je alle routes die je kunt maken. 15 maart, om, van, uh, dat begint om twee uur. Uh, de ontstaansgeschiedenis van de Westerse beeldhouwkunst in Vogelvlucht. Marlene Scherps, de beeldhouster, die staat bekend om beelden waarin kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan, en haar werk weet emoties tastbaar te maken en nodigt de bezoeker uit stil te staan bij de schoonheid van imperfectie en de kracht van het menselijk bestaan. De lezing die vertelt het verhaal van oermoeder tot en met renaissance, met een uitloop naar de dag van vandaag, vanuit haar perspectief. Je kunt reserveren via het Zandvoorts Museum voor morgen. Um, en dat kost 10 euro, begint om 2 uur. En de tentoonstelling van Marlene Sheriffs is ook nog steeds te zien. Tot 25 mei. Dan de Classic Concerts. In de komende passiteit kiest Classic Concerts Zandvoort voor Pergolesis Stabat Mater. En wel in een verrassende bezetting. Klassiek accordeonist Vincent van Amsterdam en cellist Kirine Vierse... begeleiden sopraan Tizia van Heist en mezzo-sopraan Esther Kuiper... in een uniek arrangement voor akkoordion en cello. 15 maart, 3 uur, Entree is 10 euro in de Protestantse kerk. Kunstliefhebbers die zijn in maart welkom in het Oude Raadhuis. Zandvoort Art Pop-up-expositie heeft dat er met zondag 29 maart uh, een tentoonstelling die op zaterdag en zondag van 12 tot 5 kan worden bezocht. In deze Zandvoort Pop-up verkopen Angeline Rood, Marjolein Sterkeburg, Annemarie Sibrandi en Karin Nemes hun creaties. Entree is gratis. Dan 15 maart de Salsa Motion. Die organiseert al jarenlang ieder zomerseizoen... regelmatig salsa-dansmiddagen bij Mango's Beach Bar. Buiten het strandseizoen om wordt het uitgeweken naar Haarlem. Maar voor deze keer komt Salsa Motion naar Theater De Krocht. De dansmatinee met DJ Andres El Geffen op zondag 15 maart is van 3 tot 8 uur. Het eerste half uur van 3 tot half 4 geven Han, Fai en Millie een workshop salsa Intermediate Advanced. En uh, daarvan is ook het begin, het is dus van 3 tot 8 uur, entree ook weer 10 euro. En in de krocht... Ook en dan zitten we vanavond ook weer met het uh, verkiezingsdebat. Zeker. Het begint om 8 uur. Iedereen is van harte welkom en kan je er niet live uh, bij zijn. Luister dan naar de Sanfordse Radio. We gaan nog een plaatje draaien en dan uh, zitten we alweer in u3 En we hebben Randolph vandaag live in de studio. Ongelooflijk. Nee, dan krijgen we helemaal geen muziek meer te horen. Nee, nee, te nee, stoppen. Nee, nee. <laughs> ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we hebben natuurlijk de, de kwalificatie alweer achter de rug. En daar heeft u vast en dus zeker wel het eten ander over te vertellen. Ben dus, dus blijf luisteren naar de Zalvoortse Radio. met nu Soul to Soul. This is a good Now what's the meaning of the line? Tell me.